Voor aanzet. Het ja. kringen staat onder redactie van Els van Kemenade Lucie Roodbol, Leonard Joosten en Ben Lone. De techniek is vanavond in handen van Suzanne Spermel. Eva, kijk toe. Het zal best wel goed gaan, Suzanne. Uh, gasten vanavond zijn Piet Wieriks en Henk van Boksel. Henk van Boksel natuurlijk de wethouder en Piet Wieriks de altijd ijverige secretaris van de heemkundige kring. Voordat we aan onze onderwerpen toekomen, nou wat was er in het nieuws? Er was niet veel in het nieuws, het leek alsof de krant vakantie had, de, de correspondentenvakantie, de reporters, maar misschien is er misschien toch wel wat geweest. Ik die geen vakantie, maar ligt het hele publieke leven een beetje stil. Publieke stille, leven een beetje stil. wel de landelijke pers gehaald. Nou, nou, Lucy, dan vertel maar. Ja, die asbest, die brandt in de Louis streef, toch? Waar asbest is vrijgekomen en waarvan de, de bewoners te laat... of veel te laat op de hoogte van zijn gebracht. Mm -hmm. En er zou toch een actiecomité komen die daar alsnog opheldering vroeg. Oh ja, SBS, ja dat is... SBS, uh, Hart van Nederland, ik kijk mm -hmm. er weinig naar... maar ik ja. zette hem aan en ik hoorde. Ja, Louis oh, Couperensdreef. Dat heb ik ook niet gezien. Nee, He? ik heb het al in de krant gelezen, maar ik heb niks op televisie gezien. Ah, en dat was zelfs de bewoners die werden geïnterviewd dus pissling. Ja. Mm -hmm. ja, en ze waren pislink. Ja, dat kan ik trouwens ook. ga jij zelf. over asbest of... Uh... Nou, in ieder geval wel op milieu. Dus asbest over zover mogelijk buiten de deur te houden. Maar, maar het is wel, uh, we hebben vandaag een brief gehad van een uh, aantal bewoners uit de Louis, Louis dreven Dus daar moeten we nog op antwoorden. De brief is, uh, is net binnen, dus we moeten eens even kijken hoe dat we daar mee om moeten gaan. En onder wiens bevoegdheden en verantwoordelijkheden dat het valt. Uh -huh. uh, dus, uh, maar ik denk wel dat de mensen een punt hebben als ze pas ja. een maand later horen van dat er iets aan de hand was. Dat, ja, dat, dat is wel een schuurtje zaak. of grote hoeveelheden? Uh... Nee, het was bij een schuurtje uh -huh. en daar uh, was brand in uitgebroken. Oh. Heeft de brandweer heeft een van die golfplaten ingeslagen om die brand beter te kunnen blussen. Dat, uh, dat is op zich wel logisch dus dat was ook wel snel gedaan alleen toen is blijkbaar eh, niet onderkend dat er asbest in die galopplaten zat dat bleek pas een maand later en ja, dan, dan is het al verspreid ja, in verre hoeveel dat weten we dus allemaal niet maar eh, ja. Ja, daar valt denk ik in die zin ook niet heel veel meer aan te doen nee. maar dat is ook eh, nee. de, on de ongerustheid van de bewoners zeg maar ja. Ja. Ja. Maar moeten, moeten jullie als gemeentebestuur dan niet een gesprekje hebben met die mensen op nou, ja, moet even korte kijken. Termijn. dat lijkt mij nou zo logisch ja, nou ja, moet ik zeggen al de brief is net binnen, dus we uh, moeten even kijken hoe daarmee om te gaan. Morgen in BNW wil ik hem aan de orde stellen, dus dan moeten we even kijken hoe we daarmee daar omspringen. Maar het is wel een serieuze zaak, dus dat ja. is ook serieus afwikkelen. Ja, want ja. Joh, dat neemt vaak een heleboel ellende weg. Hè? Ja. ja, want die mensen. Mij vijf... eh, komt het over alsof dit soort zaken altijd vreselijk overtrokken waren. Nee, ja. dat kan wel. Ja, ja. ja, dus we moeten het ook niet erger maken dan het is. Nee, dat, dat, dat... maar ik bedoel, als je met die mensen dan even praat, dan is het misschien hm. gelijk gedempt. Ja, nou, nou... Een, een mevrouw was, was echt ongerust. Die zei, van, er komt al kanker in mijn familie voor. We zijn al, hè, al, al, al liggen. En, ja, mijn kinderen hebben hier de hele tijd gespeeld, want het was kerstvakantie. Hm. En Ik kan me voorstellen dat je daar toch ongerust over bent. Dat je in ieder geval helderheid wil. Ja, nou dat lijkt dat mij ook duidelijk ja. in ieder geval, van waar het zit en hoe het kwam en ja. uh, wie er dan verantwoordelijk voor is uiteindelijk. Ja. Hoe warm het was en hoe wel. Was er nog meer in de landelijke pers misschien over Goorlen? Nee, ik had nog een ander nieuwtje. Ja. Ja, ik bedoel, dat heb ik ook niet uit de landelijke pers, die heb ik van Goorlen zelf. Van, van, van de winkeliers van Goorlen. Uh, ik weet niet of het echt waar is. maar dat, dat, uh, ja, We hebben nou die stuk nieuwe hovel is klaar. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik vind het een heel gezellig straatje. Ja, cool. Ik vind het er heel leuk uitzien. En dan nou hoor je een van die winkeliers zeggen dat binnenkort dat straatje weer opgebroken wordt. Omdat er een riolering aangepast moet worden. Of een nieuwe riolering. En... en zo dus dacht ik, hoe kan dat nou? Een mooi straatje maken, ja. mooie winkels en nou, dingen. Ja, ja, ja een maar. Oh, ja, ja, ja, ja. openbreken? Ja, ik weet niet of het waar is. Ga je erover? Maar die ja, ik ga overal erover. over vanavond. maar... <laughs> dat zijn we toch gewend? Ja, ja. ja. Dat zijn we toch gewend? Nee, maar het is wel zo dat in de Hoven moet de officiële bestrating nog aangelegd worden. Hier ligt allemaal nog noodbestrating. Oh. Dus dat oh. moet nog plaatsvinden. En uh, of er dan nog iets aan de riolering moet gebeuren, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het is wel zo dat uh, dat wat klaar is, daar willen we ook mee beginnen. De, de, maar de aanbesteding moet nog plaatsvinden, daar zijn ook nog wat uh, moeilijkheden mee. Maar dan willen die winkeliers natuurlijk zo snel mogelijk eerder, zo netjes mogelijk bij zitten. Ja. En dat moet in, als het kan in zo'n kort mogelijke termijn gebeuren natuurlijk. Want ja, uh, iedere keer dat die straat open ligt, scheelt het omzet wow. voor de winkeliers. Okay. Dus okay. daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Maar ik denk dat dat bedoeld is, Lucie, als je zegt ja. van, uh, dat de bestrating er weer uit moet. Ja, want ze baalden. Ja, ja. Uh, Eigenlijk een we beetje was, uh, om... De, en het staat er hardst. Ik, ik ja, baalde ook er een beetje. Ik denk het is leuk. er nee, nee, komen dezelfde stenen, stenen liggen het die het hier al, voor de deur liggen. Dat het al de ja. definitieve bestrating was. Ja, ja, ja ik vind je het, het een mooie straat. Vond je het al zo mooi? Ja, ja ik oh, vind oh, ja. het prima straat. straatje. Nou, dan moeten we het toch eens overwegen anders als iedereen het nou vindt. Ja, ik zou het maar En Waarom een noodbestrating? Waarom niet meteen goed. Maar ja, ik ben geen... Nou, maar uh... dat nee, vind maar... ik in zijn algemeenheid toch wel. Als er ergens bestraat is, dan, dan zie je dat dat een week later dat toch een sleuf nog moet. En een maand later moet er ook nog weer iets anders. En voordat het jaar voorbij is, heb je toch alweer zoveel gesleufd en gegraafd. En ja. dat het is, het is vreselijk. Ja. Nou, maar dat kan niet anders als dat je eerst daar met noodbestrating weert. Ja. Die grond moet ik inklinken, zodat het uh, allemaal netjes is. Dat er inderdaad geen kabels en leidingen meer in hoeven. En dat het dan keurig netjes is. Nou, jij zorgt toch maar voor opwindende nieuwtjes. Ja, en dat Onder de kranten. Ja, dat <laughs> uh, Henk, weet jij iets nieuws? Nou ja, wat, wat mij wel opviel. Uh, ik heb een artikel gelezen van uh, Paul Roep in de Brabantse Dagblad. Een interview. Ging, uh, Paul Roep is de gedeputeerde voor het CDA van uh, Provincie Noord-Brabant. En dat ging over het buitengebied, ons platteland zeg maar. En, uh, en de verstening daarvan. En uh, nou ja, Goorlen heeft ook een prachtig buitengebied. En wat, wat wij in ieder geval voorstaan is dat dat niet compleet versteent. Dus, en hij had meer of meer, tenminste zo las ik het toch wel, de, de, de opmerking van ja, om, om de kwaliteit van het platteland te verbeteren, zou er wat meer gebouwd mogen worden. Ja, daar heb ik persoonlijk toch wel, wel vraagtekens bij. Maar goed, ik kan het niet veel Brabant beoordelen, maar ik vind wel dat Brabant toch een, nog steeds een mooi buitengebied heeft op heel veel plaatsen. En dat moeten we toch vooral zo zien te houden. En dan moeten we niet gaan volbouwen. En wat bedoelt hij dan? Ja. Mag wel meer versteend worden? Meer huizen bouwen voor ja. de dorpen een beetje? Ja, kijk, de, de, de ah, ja, dorpen wat uitbreiden ook, hier ja. en daar, dat snap ik ook wel. Maar ja, niet net wel... uh, hier, uh, laten we het bij Golen houden, hier uh, midden uh, op Goorp en Rovert. Of, uh, ja, dat ik... hè, dat, dat, daar moeten we afbreiden. Ons vind ik. die laag? Hartstikke ja. mooi is. Ja, nou, ja, dat ligt er. Dus een aantal aan. gebieden, dat mag het bewust al niet, maar dan zijn er nog plekken genoeg waar het wel zou kunnen eventueel, maar ja, dan is mijn mening toch van, uh, we hebben dat uh, mooi, rustig, laten we dat vooral zo uh, proberen te houden. Ja, dat, is dat vind ik, kan ik alleen maar onderschrijven. laten ja. we het houden zoals het is, dat kan het ja. natuurlijk niet helemaal, maar voor het overgrote deel wel. Ja, hier spreekt Wat de althans. heemkundige Piet Wierks, ja. laten ja. we het houden zoals het is. <laughs> ja, inderdaad, jij vangt het balletje heel goed op. <laughs> ja, maar jullie willen toch niet alles houden zoals het is, hè? vanuit nee, de heemkunde? Nee, nee. nee, nee maar... Want uh, jullie hebben ook wensen, maar daar komen we dadelijk over te spreken, ja. of niet? Ja. ja. Maar heb jij iets uit het nieuws? Uh, dat nou je... ja, ik heb een heel klein nieuwtje dat ik opgedaan heb uit een heel klein kamertje. Het kleinste kamertje in mijn huis. Ik heb met Sinterklaas uh, heb ik een kalender gekregen, de scheurkalender. Er zijn heel veel scheurkalenders, tientallen. Ja, maar ik heb de Brabantse scheurkalender gekregen. Hmm. En ik heb ook een heel veel nieuwjaarspost gehad. Uh, heel prachtige wensen uh, soms heel erg overtrokken beertjes en zo kreeg ik met kerstmis en weet ik het allemaal <laughs> uh, prachtige hangen. nieuwjaarsmensen en uh, zit ik op het kleine kamertje ik uh, ga, uh, haal met een bepaald gebaar trek ik uh, van de schuurkalender uh, eens even kijken wat was het uh, de vijfde en de zesde januari eraf en wie kom ik daar tegen een roemruchte goordenaar Hein Quinten. Hein Quinten, ja. een Golenaar die bestaat het om de Brabantse scheurkalender... verspreid over heel Brabant... en waarschijnlijk ook daarbuiten... Uh, uh, een goed bericht uh, de wereld in te zenden... in dialect. Mag ik ja, in dialect zeker. even... Nou ja, ja, maar ja maar natuurlijk we staan we allemaal... Nujaar. Zet de deur, maar wagen wij het open. Voor alle dag van het nieuwe jaar. Doe wij meer... En wenst wij minder. Dan komt het allemaal voor elkaar. je dankjewel. Heel meer En wenst wat minder, ja. HQ, hè. HQ, ja, Heijn Quinten. Mijn dingen zou zijn PW, hè. PW, Goed, mooi. Ik geloof dat het heel belachelijk is, maar ik weet bij God niet wie Hein Quinten is. Ja, is een verhalen vertellen. Ja, vertellen. Hij geeft ieder jaar met het nieuwjaar zelf ja. een klein boekje uit. Ja. Met allerlei wijsheden, echte wijsheden. Sommigen met een kleine w en anderen met een hele grote w. Mm -hmm. Hij komt ook uh, iedere week voortaan voor in uh, Goordels Belang. Daar staat op een van de bladzijden, schuin weggedrukt. Hoe heet het ook alweer? Er zit een paperclipje opgedrukt. Oh ja, ja, ja. Oh, ja. ja. Dat is van ja, ja, ja. Heen Quinten. En ik vind het heel knap dat je dat ja. week in, week uit vol weet houden. Ja. ja. Oh, dan moeten dus we die, die hebben altijd. voor de verhalendag. Hein Quinten, en ik heb uh, dit, uh, dit boek nog eens ja, keer bij me. Gohlen in 200 portretten. Toen Gohlen 200 jaar bestond in 2003 zijn er 200 portretten gemaakt. En Hein Quinten was een van de auteurs... die verschillende portretten voor zijn rekening heeft genomen. Dus, dus ja. uh, hij heeft een, een vaardige pen. Ja, Hij kan het heel mooi vertellen. Ja. Nou, Wel goed onthouden. Els, dit. heb jij iets uit het nieuws? Nou, ik heb geen nieuwtje. Want zoals je zei, zoveel stond er niet in de krant. Maar zo rondfietsend en lopend in Gorle was ik toch heel erg verbaasd. Maar ja, wel prettig verbaasd. Ik dacht, wat zijn wij toch rijk. Want wat krijgen wij in maart? Gools ik kan dat niet mooi zeggen. Ja. En wie komen daar? Ja, ja, ja. ja. Niet ja. de eerste de koele. Ja, ja. Guus ja, En Jan Smit. En Jan Smit. Ah, Jan Smit. Ik, ik ga er nog, Hoe kunnen wij dat allemaal betalen, dacht ik. Hè? Huh? En waar? waar? door die allemaal topsterren. Ja, ja. En uh, die komen niet voor 10 euro en ook niet voor 100. Dus ik was wel aangenaam verrast. A, zijn het allemaal wel. Het uh, zijn heel aanspreekbare nou, Ja, Smit ja, ja. kent de weg naar voren, hè? want die was er toen in de wilde nee, nee, wereld. Uh, ja, hij ja, Hij ja, ja, ja, ja. ja, overnacht, ja, overnacht dan, dan zelfs van. vaak in Gordon oh, als hij hier oh. moet uh, spelen. Ja? ja, want hij heeft hier kennissen wonen die hem uh, dan altijd opvangen en dan slaapt hij hier ook. Oh, ja. Oh, ja. Ik weet ook wie het is, ja. Dus, ja. uh, nou, dat verbaasde mij. Aangenaam verrast. Ja. Dus aangenaam verrast. Goals ja. weekend. Ja. ja. Dus dan moeten we naartoe. Ik ga er naartoe. Ik vind zien. dat leuk. Ja. Jan Smit ja. uh, vind ik ook heel mooi. Ja, die ja. vind ik leuk. En maar Earing. ik kom veel te <laughs> weer. Ben kijkt voor zijn <laughs> hart. <laughs> Twee golden earring. Die vind ja, prachtig. Ook, maar ik prachtig. Uh, dat is een hartstikke goede ja, rok ja. Dat ja. Nou, dat was mijn verbazingwekkende... Goed, verbazingwekkende. Nou, het laatste nieuwtje. Opmerking. Met dank aan Leo die mij dat toegespeeld heeft. De reus... ...is afgeblazen. Uh, misschien een paar moeilijke woorden die je zo combineert... Uh, ...reus afblazen, maar het gaat over uh, dat initiatief van Norbert de Vries... ...die uh, dat richting uh, carnavalsvereniging... Uh, ...of, of uh, ja. carnavalsstichting carnavalsballenfotos... ...schat heeft, heeft uh, gesuggereerd van... Uh, ...zorg eens dat er een uh, reus komt in Golen. En uh, nou, de, de stichting carnavals uh, zegt, ziet er eigenlijk niks in... ...en, en die... Uh, die uh, heeft er heeft even erover nagedacht en, en toen uh, laat u weten dat, dat het, uh, wat, wat die stichting betreft, niet, uh, niet door zal gaan. Nee. nee. Uh, Piet? Ja, ik, ik heb daar een beetje ook uh, in het uh, voorafgaande wat meegemaakt. Paul Papers die is een grote uh, propagandaman van, uh, dat, van het gegeven dat heel veel Brabantse dorpen allemaal een reus zouden hebben. En die reus zou dan iets van de identiteit van... Uh, ...het betreffende zorg moeten weergeven. En uh, toen is, heeft ook aan de kunnen kring gevraagd... ...of we mee willen doen. Toen heb ik gezegd van nee... ...want wij hebben eigenlijk wel iets anders te doen... ...en wij vinden <lacht> dat, ...wij vinden dat de identiteit van uh, van goolen ...absoluut niet tot uitdrukking gebracht kan worden... In een, in, een, in een reus. In een reus en die de reuzen horen hier niet uit. Ze hebben met onze Chines eigenlijk helemaal niet zoveel te maken. Ze hebben vooral te maken in het Vlaamse. In het Vlaanderland, onze buren. De Vlaamse uh, reus. De Vlaamse Ja, dat is, een knij, knij. Knij. Nee, dat is een kenijn. Ja, dat is helemaal fout. En, <laughs> en ik kan de... mij ook niet zo voorstellen. <laughs> dat het idee van Norbert of van de carnavalsvereniging. Om, uh, hoe heette, de stoeren. Uh, om daar een reus van te maken. Dat dat, dat, ...dat dat nou de weerspiegeling zou zijn van de Goorles identiteit. Dus ik vind het eigenlijk al bij elkaar niet zo ongelukkig dat het niet doorgaat. Uh, dat was gewoon een slecht idee, zeg je. Reus, dat heeft met de identiteit van Goorles niks te maken. Nee, nee het, het, ik, ik vind het allemaal ik, ik een beetje VVV-praat. VVV-achtig gedoe. Ja. En dan moet je oppassen dat het geen geschietvervalsing wordt. Ja. Zo is het. Die dus we laten Ja. geen traan om. Geen, geen traan om de onderreus. Reus. Nee, goed. Nee. Hij kon niet... Dus we hoeven hem ook niet de goede dag te zwaaien, want hij komt nee. niet eens. Zo'n reus die, die, die moet je grote schuur voor afhuren, Waar, waar ja, laat je zo'n ding? Ik, ja, ja, ook Pieter de u. Loos die laat veel toe in zijn boerderij, maar of je die reus toelaat, dat weet ik niet. Nee. Een Vlaamse reus zou ah. dat net kunnen. Maar zo ik zou je al eerlijk vertellen: ik vind in carnavalsoptochten die grote wagens ook de minst leuke. Ik vind al die groepen nou, leuk en mensen die, eenlinge, die iets bedenken die, bedenken. die iets bedenken. Ja. En Iets geestigs en ja. da, dat is leuk, maar al die karren Oh, die vind wat niks wat niks ja, ja. ik ook, ja, dat hangt er een beetje vanaf wat ik gemaakt wordt. Ja, vind ik het ook, ook wel leuk. Ja, het, ja, het hoort er wel, wel bij. bij, ja. Ja, ja, het ja, anders anders ja is het ja, zo. zonder Anders is het ook een beetje armzalig. Dat is misschien. Ik geef hem over, ik geef hem over. Ja, ja, we zullen eens kijken wat de opstoet zal leveren. Nou, gaan we nog een serieus onderwerp bespreken? Nou, carnaval is bloed, serieus. Ja, zeker. Nou, eerst uh, Henk of eerst Piet, wat, uh, wat zullen we doen? Ja, jij bent de uh, Ik heb altijd de en, indruk dat op mijn onderwerp komen we automatisch altijd op. Dus uh, <lacht> uh, daar kun je net zo goed ergens anders over dan, beginnen. Uh, dan uh, zullen we met, uh, met het onderwerp van Piet beginnen. Want dan uh, kun je daar... En ik begrijp dat je niet uh, op, op de schop... Uh, je, je hoeft niet uh, op Nee, ik hoef er, nou, nu niet om half acht. Nee, oh, marktuur, uh, nou, dan is, maakt u hier gaan. Dan uh, gaan we... Ja. Dus je praat, uh, iedereen praat gewoon mee, dus dan komen we vanzelf wel ook bij jou, Ja. <lacht> Met, uh, met Piet praten over uh, kleine monumenten. Dat is eigenlijk naar aanleiding van de uitgave van de jongste schutsboom. Rond de schutsboom is de periodieke uitgave van de heemkundige kring de vier heerdgangen. Met, uh, met kerstmis uh, daaromtrent is, is het uh, nieuwste nummer verschenen. En uh, daar staat een artikel in van Virginie Mis. En daar wordt uh, gesproken over het graf van... Jan van Bezouw, het graf van Jan van Bezouw. En in dat artikel uh, wordt gezegd, op dit moment wordt geijverd om zijn graf en eigendom van de stichting Begraafplaatsen Goorle op de monumentenlijst te plaatsen. Nou, dat is, uh, dat is een opmerking die een beetje cryptisch is misschien, maar, maar die uh, verhelderd zou kunnen worden door uh, uh, Door uh, Piet. Jij voert de redactie van het blad. Je hebt dat natuurlijk goed gelezen. En weet jij wat de achtergrond is? Nou, het zit zo dat wij, in, ik denk een jaar of anderhalf geleden dat wij toen benaderd zijn door de, door de gemeente... er was nog wethouder Schellekes, Jan Schellekes... Uh, of wij uh, een voorstel zouden willen doen... als hem kring om, uh, ja, om een aantal uh, kleine monumenten... die het behouden waard zijn, om die op papier te zetten... die aan te, aan te reiken aan de gemeente. En opdat zij dan eigenlijk uh, die op de monumentenlijst zouden zetten. Geen grote monumenten, boerderijen en grote gebouwen... maar echte kleine monumenten. En... Uh, dat hebben wij toen uh, uh, gezegd dat we dat zouden doen. Afijn, toen is dat allemaal een beetje in de slop geraakt. Jan Schellek is die verdween. Uh, bij ons werden bepaalde mensen ziek van de gemeenkundige kring. Dus dat is een beetje op de lange baan geschoven. Tot uh, de burgemeester de Vrijwringer, wilde de dat weer eigenlijk ongewild oprakelde. Door uh, aan het uh, de de bestuur van de stichting van te beloven dat de heemkundige kring nu wel heel snel zou komen met een <laughs> lijst van de kleine monumenten. Waar daar waren zij een onderzoek naar aan het instellen. En daar zou dan ook dat graf van uh, Jan van, van, van Mezouw ondervallen. Want ja. Jan van Mezouw die ligt daar begraven. Historische figuur van Goorlen. Mm. Heel veel verdiensten gehad voor Goorlen. Maar uh, het graf zou weg moeten want daar worden de rechten niet meer voor betaald door de familie. Mm dat weet ik verder ook niet, daar blijf ik helemaal buiten maar nou de, de, de, de, dat bestuur van de stichting begraafplaatsen, die voelde wel, wij kunnen niet zomaar zonder meer het graf van zo'n belangwekkend man van Golen zomaar even nee, verwijderen nee, nee, en die waren blij dat zij dus nou advies van de gemeente zouden kunnen krijgen, via de heemkundige kring wat zij daarmee zouden doen en het zou natuurlijk het meest ideaal zijn als dat aangewezen zou worden als een klein monument ja. want daar staat dan ook wat geld aan, wat, eh, aan vast eh, wat de stichting Begraafplaatsen plaatsen zou kunnen in om dat graf te verder te verzorgen. Ja. Dat is eigenlijk de achtergrond. Dat is de achtergrond. Maar wij zijn nog niet zo ver nee. eh, dat die commissie momenteel actief is. Want, als ik even maar doorga, ja. eh, het is zo dat die kleine monumenten, die hebben vaak zoveel aspecten. Hè. Ik, je moet nou maar voor zo'n graf staan en zeggen van, is, dat nou een, is dat nou een klein monument? Wat is een monument? Hè? Daar zit een historisch aspect naar vast. Daar zit een heemkundig aspect naar vast. De betekenis van iemand voor, voor het dorp, voor de directe ...omgeving voor het heen. Ja. Uh, daar zit ook een artistiek aspect zit daar aan vast... ...van hoe is uh, het graf vormgegeven. Het heeft zoveel aspecten... ...en ik kan mezelf voorstellen... ...dat er op een gegeven moment ook morele... ...en, uh, en, en, en theologische aspecten aan vastzitten... ...op een bepaald moment. Hè. Dus wij hebben als heemkundige Kring gezegd... van ...wij voelen ons eigenlijk een beetje overvraagd. Uh, wij, zouden graag een, wij willen dat graag op ons nemen... ...maar wij zouden dat graag... ...met meerdere disciplines willen doen... En ik ben van de week naar de wethouder van de gemeente gegaan, die hier vlakbij mij gezeten is. Oh, kijk, je staat ja, ja. Oh, oh ja, ja. En we hebben daar onder het genot van een hele kopje koffie, hebben wij daar een heel zinnig gesprek over gehad. En Henk, die was het helemaal met mij eens. Uh, wij wilden namelijk voorstellen aan de gemeente of zij ermee akkoord gaan, dat de heemkundige kring zich laat. Ondersteunen in die commissie door iemand uh, van de stichting kunst en cultuur. Iemand die uh, iets van uh, op dat morele en theologische gebied wat zinnigs in zou kunnen brengen als een bepaald moment dat vraagt. Ja. En een heemkundig aspect en, uh, en verder dus ook een, uh, enfin die aspecten die ik noem. Dan krijg je een veelzijdig gekleurd. Uh, ...en verantwoord advies... ...wat wij dan aan de gemeente zouden kunnen aanbrengen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk... Het, well, nou incontrol. goed, dit het, het is een uh, heel heldere schets... ...van, van, ja. van de achtergrond. Misschien uh, kun je nog vertellen... ...of kleine monumenten... Een, ...een soort officieel begrip is... ...een officiële status heeft... Ja. ...afgeleid van, van, de van de monumenten de zoals we die kennen. Ja. Of is dat uh, puur informeel? Ja. En, en we moeten ja. nog het onderscheid maken misschien tussen de beelden en zo... ...die allemaal al geregistreerd zijn. Of, ja. Want, ja. Uh, dat, dat Kijk, je, je hebt bijvoorbeeld hier een problemen. huis... ...en er zit zo'n voetschraper. Dat is bij dat uh, tegenover de kerk... je dat grote huis... Waar de, de huisartsenpraktijk van de Groot nou is. Hè? Ja. Daar zit zo'n voetschraper in. Dat is natuurlijk een prachtig ding. Hè? Maar dat huis is al aangeweest. Staat al op de monumentenlijst, Dus die voetschraper op zich. Die, die valt blijft daar, dus daar wel ook staan. Ja. Maar op Nieuwkerk. Misschien dat een voorbeeld dat gewoon heel duidelijk maakt. Mm -hmm. hè? Op Nieuwkerk heb je bij de kapel. Eh, van de baron daar. Hè, waar de paters gezeten hebben. Van de de familie, van ja. Daar heb je een deurklink. Uh, handgesmeed IHs of PX in ieder geval een Christusmonogram staat erin en uh, dat is een op zich uh, valt het eigenlijk nauwelijks op behalve als je weet dat dat het laatste restantje is van de vroegere uh, grenskerk die daar gestaan heeft in de reformatietijd. Toen de Goordense mensen uh, hier uit de kerk uit de Sint-Jan verdreven waren en lange afstanden aflegden om daar liturgische diensten te kunnen verenigd. De schuilkerk? De, de, ja. Nee, ja, nee de grenskerk. het is geen schuilkerk. Nee, geen schuilkerk. Je, je hebt een grenskerk, hebt een schuurkerk oh, ja. en je hebt de schuilkerk. Okay, de is een grenskerk. Grenzkerk. Grenzkerk. Grenzkerk. Net over de grens, nou, daar was ja. het al, uh, dat was al... De, de staten hadden daar geen invloed. Hè, dus ja, ja. daar konden de katholieken hun gang gaan. Het laatste rest uit zo'n woelige en voor interessante, belangrijke periode. Dat zit daar. Dat vind ik nou een klein monument. Het bakhuisje aan het einde van de Van Haarstreekstraat in de oude boerderij van Toon ja. Dit soort dingen. Mm -hmm. en die moeten er meer zijn en ik vind dat die, die, die moeten behouden blijven en daar willen wij ons best voor doen op het kerk of zelf dus ook, dat, welke graven Thomas van Diessen staat er al uh, ja. op op de monumentenlijst uh, als klein monument en wellicht nog ja meer. zo zijn, en de, mensen kunnen er nog ideeën aandragen, neem ik aan hè? want ja, soms zijn er ook dingen waarvan je niet eens weet dat ze bestaan, ja, nee zeker nee, ja. of zijn ze klein en nee, er gewoon uh, normaal gesproken aan voorbij, fietsstof of loopt ja. uh, en als je weet van verrek, dat moeten we te eigenlijk ook wel uh, ja, dat moeten we heel erg koesteren. Want dat is iets belangrijks. Ja, dan is het ja. wel heel goed om dat in beeld te brengen. Ja. Daar zou de activiteit van zo'n commissie gewoon mee kunnen beginnen. Door ja. een artikeltje in de Gohlands Belang. Ja. He, he, zeggen en, mensen, he. kom op met je informatie. Ja, de de, de voorbeelden kom. overtuigen mij. Maar nog, nog even naar diezelfde vraag. Heeft het een officiële status? Klein monument, dat, dat begrip? Nou, niet, niet dat ik weet. want Inderdaad, we hebben samen een gesprek gehad. En uh, ik heb tegen Piet gezegd, ik ga het ook met de burgemeester kort sluiten. Want er zit ook gelijk een cultureel aspect aan. Uh, tenminste, dat zou heel goed kunnen. En het is een portefeuille van de burgemeester kunst en cultuur. Ja. Dus uh, ik heb het ook al met haar besproken. En uh, die zouden het ook helemaal zitten. Het was al, wat Piet zei, al een keer eerder in gang gezet. Maar uh, zij moest daar verder nog uh, kennis van krijgen. En uh, die vindt het uitstekend om dan eens een keer met elkaar te gaan zitten. zeggen van, nou, wat is nou de bedoeling precies? Wat is dan de taak van, van de werkgroep? En wat moet de gemeente daar straks mee? En uh, wie valt onder, of wat valt onder wiens verantwoordelijkheid, zeg maar? Nou, goed. Dus dat, uh, ja, dat, dat gaat van start. Ja. En uh, of het een officiële status heeft, kleine monumenten, dat weet nee, ik, dat geloof ik niet. Ook, ik nee, dat nee, het ook niet. Ik denk, vind nee, het vind wel onder... mooi dat jullie monumenten dat dan bedacht wel... hebben, eerlijk gezegd. Ja. ja, wat zeg je? Ik vind het wel mooi dat dat dan in Goorlen bedacht is. Vind je niet? Hm. Ja, maar het is niet alleen des, typisch des Goorles hoor. Ik denk dat, net als Henk zegt, dat het inderdaad... ...een klein onderdeel is onder de naam kleine monumenten... ...die valt onder het grote fenomeen monumenten. Ja, maar ken je het begrip van van elders? Wordt er elders mee gewerkt met, met, met dat? Ja, ik, ik heb ja. verschillende tijdschriften waarin... ...in oorschot bijvoorbeeld, dus ik heb een heel boekwerkje gezien... ...waar allerlei kleine eh, muurankers bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, bovenlichten... Ja. ...daar heb je van die dingen die echt die, hartstikke die, mooi ja. zijn. De levensbomen bijvoorbeeld. De levensbomen in zo'n ja. bovenlicht hè, als levensboom... Ja. Nou, dit soort dingen. Hè. En ja. ik heb van verschillende dorpen, onder andere uit Oorgrods, zoals ik me nu herinner, die vol staat met kleine monumentjes. Hè. Een ja, hele ja. dorp door. Ja, ja, dus het is wel een bekend fenomeen. Nou, nou, nou. Ja. Is het ook weer, en dan uh, kijk ik naar de wethouder, is dat ook weer iets wat meer uh, wat, wat geld gaat kosten? Of, of, dat uh, weet ik nog niet. Daar hebben we het ook maar nog niet over gehad. Want uh, dan heb je daar in ieder geval. Niet aan honoraria. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar, nee. maar aan de, aan de misschien aan het onderhoud. De ja, dat onderhoud. zou best kunnen. Hè, maar, maar ik ben ook voorzitter van de Monumentencommissie. Dus in die zin kwam Pieter ook bij mij langs. Uh, de grote monumentencommissie dan in dit geval. Mm -hmm. En uh, ik weet niet of het dan geld gaat kosten. Ja, dat zal uh, afhangen denk, van wat er geïnventariseerd wordt... en wat iedereen nou, belangrijk vindt bijvoorbeeld zo'n graf, als daar geen ja, grafrechten ja. meer betaald worden... En ja, dan als dan ik, dan ik goed geïnformeerd ben, betaalt de gemeente... Ja, waarom de familie dat niet wil. Dan dat kunnen wij niet beoordelen. Maar de gemeente heeft gezegd dat die nu de grafrechten betalen. Want wij vonden dat ook heel gezegd ook wel... Ja, toch te bouwt als dat, uh, dat zou moeten verdwijnen. Weg, dat, nee, dat, nee. nee dat, dat lijkt mij ook heel erg nee. gezegd. Vind ik toch al zo moeizaam Dat graf van pastoor Pessers, wat in de, achter de Maria Boodschap ligt. Dat ziet er ook uit. Zo kaal, er staat niks op, niks, niks, niks. Die man is daar bouwpastoor geweest. Ja. Die heeft daar jaren is die pastoor ja. geweest. Ja. Dan zou je toch denken, als dan familie dat niet doet, dat het kerkbestuur tenminste daar een beetje een leuk graf van maakt. Ik heb daar toen eens een column over geschreven, mm -hmm. maar het antwoord was. Nou, daar voelde niemand zich toe geroepen. Mm -hmm. Nou, dat vind ik echt bespottelijk. Mm -hmm. Vind ik echt bespottelijk. Het is gewoon zo'n zo stukje mm -hmm. zand. Ik vind eigenlijk. U, daar Dan ligt ineens een in steen op. Ja, er staat wel een steen oh, op, maar oh. zo'n stukje zand. Maar... Ja, ja, maar, ja. ja. Oh, ja ik vind kent. het uh, negatief, maar ik vond het buitengewoon positief dat het graf van de zusters, waar nou op de plaats van uh, de begraafplaats van die zusters op het kerkhof en in Sint-Janstraat, die zijn daar geruimd en die zijn nou naast de kerk. Ja. Ja. Ja. Nou, dat vind ik prachtig, hè? Ja. Dus de gedachten is, aan de zusters blijft op die manier, aan de buren, ja. levendig. En het herinnert ook aan het feit dat vroeger daar een kerkhof, ja, het toch, was, ja. rond de kerk ja. gelegen. Vind je prachtig? Ja, nee. Ja, dat is Schiet weer dan. mooi, maar daar is dus met ja. aandacht en eerbied iets ja. aan gedaan. Ja. Ja. Ja. Ik, ik kan dat nooit goed snappen. Ja. Ja. Nee. Ja. Maar ja, godswegen zijn ondoorgrondelijk. Ja. Dus huh? Zouden dat godswegen zijn? Nou. Ja, ik ja, <lacht> ja. ken het. ook even een klein theologisch bezwaar aanteken. <lacht> nou, oké. Okay. Het is geaccepteerd. Ja. <lacht> ja. Ja. Maar jullie hebben toch heel wat werk te verrichten. Met ja, Ga je zelf ook in die commissie plaatsnemen, Piet? Uh, ja, het is een bestuurskwestie geweest. Ik heb het zo in bestuur gebracht. En het uh, bestuur die vond dat eigenlijk ook dat het een multidisciplinaire uh, multi zaak is. Uh, disciplineel. En dat er meerdere uh, invalshoeken uh, aan hmm. de orde moeten komen om een goed oordeel te kunnen vellen. En we hebben van de, week de komende donderdagvergadering, en dan komt het aan de orde, maar ik twijfel niet aan of bestuur zal akkoord uh, geven en dan gaan we mensen benaderen om daar in zitting te nemen, die heb ik overigens al, al in mijn hoofd, Eén ervan zit al hier, maar ik kan hem alleen met mijn neus aanwijzen. Dus ik doe <laughs> deze ik, ik, ik en, ik kijk de kijkers, door mijn neus gaat nu in de richting van Ben Loden. Oh, oh, ik dacht naar Leo nee, nee, Leo. Oh, Leo, is Leo ook hier? Ja, ja die is hij zit, daar de achter de de de de glas. is ook, ook zo'n geschietkundig man wat dan? is het stil hier, dacht je, hoor je dat Leo wat is het stil hier die wordt uh, gemist. Nou, uh, voordat we dit onderwerp gaan afsluiten... Uh, wil ik nog even iets zeggen over rond de schutsboom. Uh, want uh, ik vertelde dat ik uh, dat boek uh, bij me had geholpen in 200 portretten. De schutsboom is bezig om die 200 portretten langzamerhand uh, aan te vullen. Ik weet niet hoe ver dat zal gaan... maar inmiddels zijn er uh, 1, 2, 3, 4, 5 portretten verschenen. Na die 200, zuster Bernardine... Die uh, is geprotrateerd, die heeft geleefd van 1916 tot 2003. Adrianus Houtenpen, van 1876 tot 1950. Henry Jansson, van 1878 tot 1963. Ineke Stroeken, ja. 1951 geboren, is nog uh, onder ons. En Piet van der Pol, ofwel, Pater Concordius van Goorle, 1901 1972. Vijf portretten die, die in de schutsboom verschenen zijn. En uh, waarschijnlijk is dat een never-ending um, story, deze, ja, dat deze dat portrettenreeks. Zolang de schutsboom verschijnt, zal er ook wel weer een Godels portret, portret in kunnen komen, denk ik. Ja, ja, als je je een, een, een beetje in die materie verdiept en je duikt op mensen... Uh, hè, op bronnen die interessante mensen aan kunnen uh, reiken, dan, dan is dat dus een niet te droge bron. Er ja, zijn ja, ja, ja, ja. Ja. zoveel interessante. Ik heb er alweer twee zo uh, aangeleid gekregen. <laughs> <laughs> waar, waar u nog meer over zult ja, ja, ja. Nou, mooi. Daar zullen wij zeker blij om zijn als we daar meer over horen, denk ik. Halftime. krijgen we een stukje ja. muziek? En dat gaat over ons doel.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 de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, dit is Schoolse Kringen en we hebben geluisterd naar Wim Sonneveld. Het dorp van Toen, zoethoud voor een cent. Nou, toepasselijke muziek in het kader van het gesprek dat we net gehad hebben. Nu gaan we verder met, uh, met ouder Henk van Bokstel. We gaan zeker twee onderwerpen aan de orde stellen, namelijk de blauwe zone. En de blauwe zone en. Ah, Lucy, uh, waarom? Aha? Oh, schei uit. Heb... Nou, mag ik mijn hart even luchten? Ja, spuit het ja, ja, ja. Nou, ik, ik spreek nu namens mensen die, uh, al, die overdag hier schilderen. Dat zijn vaak oudere mensen. En als jij je, je hier vlak voor het Jan van Bezouw Centrum heb je drie uur. Hè? Ja. En dat haal je. Daar kan je, als je dan om tien uur komt en je, of, of, of, of half tien, dat, dat, dat drie uur is goed. Maar als die mensen om half tien komen, dan is dat stukje al bezet. En dan moeten ze elders. En dat is maar twee uur. En dan halverwege moeten ze hun cursus onderbreken om naar beneden te gaan om hun auto te verzetten. Mm -hmm. Of uh, ja, vroeger was het wel eens dat ze dan de kaarten wisselden. Of, maar dat mag niet. Je moet echt auto. Dus je krijgt ik ik een soort doen, van hoor. stuifeltje. Nee, nee, nee. Want er zijn al etterlijke bonnen uitgedeeld. Je moet je auto verplaatsen. Je moet je auto verplaatsen. En ze houden het scherp in de gaten. Dus, dat, uh, dus dat, daar hoor ik. Nou, ik ben er ook mee naar de gemeente gestart. Ja. En ik heb daar ook een onderhoud gehad met een overigens hele vriendelijke ambtenaar. Maar die zei, ja, regels zijn regels. Uh, moet jullie maar creatief zijn. Maar wij zitten dus echt overdag met een probleem. Dat is dus mensen halverwege schilderen. Het zijn vaak uh, oudere mensen. Komen ze ook van verder? Uh... Uh, riool ja. En, ja, en, en ook al kom je uit het dorp. Er hmm. zitten mensen bij die grote, uh, die, ja, grote uh, spullen dragen. Hmm. Lijsten. Uh, uh, verven en uh, verf en zo. En uh, ja... En aan de ene kant begrijp ik de gemeente wel natuurlijk dat je dat niet zomaar. Uh, dat, je, dat je een soort parkeerd beleid moet hebben, dat je die ook moet handhaven. Maar voor onze leden die overdag schilderen, zeker de ouderen, ja. vind ik dat vrij sneu. Ja. Mag ik eens even voor mijn duidelijkheid. Ja. ...hier voor het Jan van de huis ...zijn er dan plekken die verschillende tijden hebben? Is dat ja. niet ja. heel wat vierkant? Nou, het is nou, niet hier, duidelijk. hier voor de deur is het allemaal drie ja, uur. Ja, drie uur. Nee. Maar ja, wat bijvoorbeeld maar is niet beetje duidelijk links. is... ...een beetje links, die tegen de muur van het Kerkhof... ...is dat ook drie uur of is dat twee uur? Dat is al niet duidelijk. Mm -hmm. En zodra jij buiten dat... ...dat paal dat, ja, voor dat de, gebied, de deur... ...dat ja. is het twee uur. Ja. En, ja, de, de, de, de... Nee, en uh, ja, het probleem zit er ook nog steeds in... ...want het klopt gewoon wat je zegt... Ja. Hè, de, de, ...de irritatie is er nog steeds... ...en die zal... Eerst voorlopig denk ik ook nog niet verdwijnen. Alhoewel dat er ook een aantal goede kanten zitten, vind ik, aan, aan dat blauwe zonnegebied. Uh, maar goed, daar kunnen we het zo meteen ook nog over hebben. Maar uh, de bedoeling is dat de parkeerplaats hier voor de deur nog wordt uitgebreid met 20 tot 24 parkeerplaatsen, daar waar de beukenhof gebouwd wordt, dus hiernaast. En maar daar staat nu een grote bouwkraan en allemaal opslag van materialen, dus mm -hmm. dat kan nog niet uh, in gebruik genomen worden. Dus straks komen er 24 plaatsen bij. Ja, dat geeft hier natuurlijk ook weer de nodige ja. verlichting. Ja, maar niet voor die de twee of drie uur. Ja, wel, die drie uur is genoeg, zeg ja. Voor drie uur is precies te doen. Als ja. Ja, oh, dan wordt het uh, hele oh, stuk stu ja, drie ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Dat En dan zou zou komen al... dan alleen maar mensen die in het Jan van Bezouwhuis moeten zijn? Of... Nou ja, ik denk, ik weet niet wie er om negen uur allemaal in... Ik denk dat, dat het Jan van Bezauw centrum is natuurlijk druk in gebruik. En uh, ja, ga maar na, als ik er om negen uur of half tien langs fiets, is dat vol. Ja. Dan staat dat parkeerplaats ja. vol. En nou ja, ik weet ook niet door wie. Ja, dat weet ik ook niet. Maar, ja, maar dat is trouwens dan het opmerkelijke gelijk. Uh, dat, maar dat geldt ook voor het Oranjeplein en Plein 1803. En ook op de Tilburgseweg trouwens. Het hele blauwe gebied. Ja, dat staat toch behoorlijk vol. Zelfs dus met deze parkeer. Uh, met dit uh, parkeerbeleid. Uh, want als we dat niet zouden doen. Dan, dan was het totaal uh, chaos. Ja, uh, ja totaal chaos. Want ja, mensen die hier werken, denk aan al die bouwvakkers die nu in het centrum aan de gang zijn. Ja, die komen morgens vroeg om een uur of zes, zeven. Ja, die die zet, zijn de eerste. Die zijn dus. de eerste, die zetten een autowerkers neer. Ja, ja. En dat staat daar de hele dag lang. Dus in die zin was het ook wel noodzakelijk om er iets aan te doen. Ja. Alleen het is ja, niet zo dat je alles kunt ondervangen. We hebben laatst weer twee problemen opgelost, althans dat hopen we dan uh, opgelost te hebben, voor zover dat kan. Dat is ook een parkeertijd bij de kerk uitbreiden met uh, een uur, ah, dus ja. tot drie uur, want daar hebben we hier eens een keer eerder over gehad. Ja, ja, en dus ja, daar is ook werk van gemaakt. Uh, en de Emma-straat is erbij getrokken, omdat uh, ja, die straat lag ook zo dicht uh, tegen ja. het centrum aan en die was ook aangetakt op het Rijneplein. Alle straten de criticaster dat. zeggen dat is het Verplaatsen van de moeilijkheid. Ja, dat, ja dat, uh, natuurlijk, net buiten die blauwe zone krijg je natuurlijk toch mm. weer dat mensen daar gaan staan. Uh, om, ja, want dan word je niet gecontroleerd en ja. dan uh, heb je verder ook geen problemen. Alleen ja, die mensen in de straat zelf, die kunnen dan vaak hun auto weer niet kwijt. Ja. Maar ja, hoe ver moet je die blauwe zone uitbreiden om dat voor te blijven? Mm. Ja, want dan uh, hebben die mensen in die straat ook weer problemen, dan moeten ze weer pasjes aanvragen en dan uh, mag maar met één auto fijn, dan ja. geeft dat weer andere ja. Source. Bovendien als je de blauwe zon gaat uitbreiden. En je, je kan je auto nog verder van het centrum van het Jan van Bezauw centrum. Mm -hmm. En je hebt maar twee uur om, om je kaarten mee als maar heen en weer aan ja, te halen. Ja, ja, ja. Tussen je plek. en, en, mm. en, en, en, nou. en, en, en Hoe is het ja, eigenlijk met, het, met, uh, met dat parkeertrein daar naast het zwembad? Wordt dat goed gebruikt? Nee, onvoldoende. Onvoldoende? Ja. Dat is uh, toch sterk? Hè? Zover is dat toch niet? Nee, dat is niet ver. We nee. hebben hier afgelopen week, ik heb hier een gesprek gehad. Uh, samen het hoofd over werken en beleidsmedewerker. Uh, hier bij de directie van Jan van Bezouwen, dus directeur en uh, Twan van Gorop, om ook eens te spreken dan hier over het parkeerbeleid en hoe dat allemaal dan uh, wel of niet uh, opgelost zou kunnen worden. En dan uh, is Jan van Bezouwen, het cultureel centrum, is een van degenen die nadrukkelijk wijst op het lang parkeerterrein in de Bergstraat. Ja. Dus als er een symposium is of een organisatie die hier een hele dag of een halve dag uh, uh -huh. komt vertoeven, dan uh, worden die mensen erop gewezen dat ze daar kunnen staan. Het is zelfs al een paar keer gebeurd, geloof ik, dat er een pendelbusje is uh, ingeschakeld ja, ja. om de mensen dan deze Noem kant op te Bergstraat? krijgen. Noem je dat Bergstraat? Wordt het zo aangeduid, Bergstraat? Ja, Bergstraat, parallelweg, het ligt daar op de hoek. En ja, wat je zegt, het is eigenlijk maar vijf minuten lopen, denk ik, van ja, hier af. Ja, want je kunt uh, ja. door de, naar de fabriekstraat lopen, door, door de fabriekstraat. Ja, en dan, en dan, dan een dan stukje do, do Dr. Draaienstraat ja. en dan ben je er al ja. bij wijze van spreken. Maar het is, ja, het is ook iets gevoelsmatig. Uh, ja. En dat ja, blijkt toch heel moeilijk te werken. Nou, ik denk voor mensen die, die Goorlijk kennen, is het inderdaad een kort stukje. Maar symposia zijn ook veel mensen van buitenaf hè, ja, ja. die de weg niet kennen in Goorlijk. Nee. En nee, dan dus, is het niet zin En dan is het niet zin. Nee, dus daar hebben we dus ja. ook uh, daar hebben we over zitten filosoferen. Van hoe kunnen we dat nou aanpakken? We hebben dus ook in het uh, college afgesproken dat uh, Plein 1803, dus bij Albert Heijn. En uh, het Oranjeplein ook gebruikt kan worden voor dit soort bezoekers. Uh, met een gelimiteerd aantal, want anders dan uh, staat het heel heel dag vol met de uh, bezoekers hier van Jan van Bazaou die een symposium uh, bijwonen. Maar uh, men, weet, men moet dan ook wel weten waar die uh, uh, parkeergelegenheden het zijn. Het is leuk om een mooi bord neer te hangen? Oh, ja, voetjes, dus dat gaan we ook doen. Toe, voetjes dus Nou, Maar weet je wat ook heel vreemd is, en daar kwamen wij ook gaandeweg achter, mensen die hier de zaak goed kennen trouwens en ik kan een paar met naam noemen maar dat zal ik niet doen die gaan hier dan naartoe met de auto We gaan eerst kijken of er bij de deuren plekje is He, hier, dus uh, ja, de Thoma ja, van deze straat, ja. ja blijkt het vol te staan ja, dan ga je automatisch ga je daar ergens kijken terwijl op het Oranjeplein is s'avonds in ieder geval, maar overdag vaak ook, is er plaats genoeg ja, hoe ver is het nu van hier naar het Oranjeplein? Dat is nog dichterbij dan naar de Bergstraat. Mm -hmm. Dus we gaan proberen al op de weg aan te geven dat men voor parkeren bij Jan van Bezouw ook op het Oranjeplein kan staan. Dus we proberen op die manier met borden ook aan te geven. Nou, dat we geven. Wel weer. Ja, dat is ja. dus ja, psychologisch, Ja. Maar, ja. Maar dan zou je ongeveer een uur van, we van voor weer een eind. Maar de gemakslucht van de automobilist. Ja, ik wou net stellen. zeggen. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ik zei: als ik ga ja. eerst bij de deur kijken ja. om toch zo weinig mogelijk te te lopen, ja, ja, terwijl ja. het ja, vier minuten is, dan nou, ga je praten. Ja. Terwijl we in het kader van ons dik worden, juist zoveel moeten, moeten lopen, lopen. zag ja. ik televisie een programma over. Zag je dan een ja. programma over? Ja, dit, ja. Ik dikke mensen God en zo die zeggen... uit de auto fietsen lopen. lopen. Ja. Niet allemaal ja, ja, meer. Ja, ja, ja. Kijk, nou, ik nou, vind maar. dat het positieve van het parkeerbeleid. Ik, vind het, ik ben zelf in het dorp altijd op de fiets met zijtassen. Ja. Dat werkt zeer efficiënt. Ben je veel vlugger dan wanneer je met ja, de auto op Maar dat vind ik het positieve. Dat je bewust wordt van nou, ik pak de fiets. Ja, is het want, het toch maar, uh, ja zeker. En dan een beetje weersafhankelijk, Want ik ja. denk van de zomer dan zie je echt veel meer mensen de fiets gebruiken omdat je dan toch veel sneller bent. Uh, ja. fietsen, ja, je dus je nu, nu, nu spreek ik even als voorzitter van het atelier. Ja, daar zijn mensen die met grote doeken lopen. En, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En met oh, verf, giet, ja. Ouderen en verf, ja. ouderen. En, en, ja, Moet nou, je, nou, je daar vanuit de Bergstraat met al de Nou, dat snap wel. ik ook wel. Nee, Soms is dat ook uh, een te groot probleem om het op ja. die manier op te lossen. Kijk, en, en ik zei al, bij de Beukenhof zijn we dan gaan het bouwen. Dus daar komt wat extra ruimte. Dat geldt straks ook als de parkeergarage klaar is. He, daar komen ook 200, ja, 300 plaatsen totaal. Maar 100 zijn voor de bewoners daar. En 200 zijn voor bezoekers. Dus dan moeten we ook nog eens hmm. kijken hoe het werkt dan weer als die parkeergarage ja. is geopend. En dan? Ja, dan en dan. moet het zich misschien voor een Ja, misschien wel. Komt uh, ja, kom betaald parkeren dan? Nou, in de parkeergarage, daar zijn al afspraken over gemaakt. Uh, de, ik geloof dat de eerste twee uur gratis is. Blijf je langer staan, dan moet je daarvoor ja, naar betalen. Ja, dat is overal ja, bij ja, winkels. Ja. Zelfs ja. in Amsterdam. Ja. Dus, en op de langere termijn is maar de vraag of het in Golen natuurlijk ook nog ooit wordt ingevoerd. Maar er is regionaal ooit afgesproken dat uh, al die buurtwinkelcentra, net als de Reeshof en, en de Blakenloek uh, en zo in uh, Udenhout en uh, weet ik welke plaatsen nog meer, Loon op Zand en uh, Golen. Dat die betaalparkeren als dat ingevoerd gaat worden, dat ze tegelijk doen. Hey, gewoon om de concurrentie onderling uh, nou ja, een beetje uit te ja, banen. Want anders dat anders helemaal niet moet hoor. Ja, nou ja, soms kan het niet meer anders, want uh, ja, er zijn zoveel auto's. En dan, dan, dan moet je maatregelen nemen. Dat is bijna. Een, maar uh, zoveel meer auto's dan hondenpoep. Oh, dat is het tweede onderwerp. Goed zo. Oh, ja. Anders komen we niet meer aan de honden. Nee, nee, nee. nee, nee dat nou, nou, een kwartier voor hondenpoep. Ja, nou, maar er zijn nog wel meer dingen waar Henk zich een druk op. maakt, ja. denk ik. Nou ja, dit is er in ieder geval ook eentje. En, uh, nou, hier uh, heb je dan gelezen waarschijnlijk. Hè. We, gaan, uh, we gaan in een groot gebied van Golen, of een groot deel van Golen, moet ik zeggen. Grommendonk, uh, Grote Akkers en Hoge Wal. Willen we hondenafvalbakken gaan plaatsen. Ik geloof een 37-tal, dus uh, behoorlijk ja. veel. Gewoon ook ja, om, om de afstand acceptabel te houden voor uh, iemand die de hond uitlaat. Maar om wat te... is dat dan voor een bak? Een, een bak, ik uh, denk aan een soort afvalbak die je nu ook wel kent. Die gele afvalbakken of grijs zijn ze geloof ik ook, ja. uh, zwart. Uh, maar dan zit daar ook nog een klep in. Zodat, uh, kun je, de bedoeling is met een zakje of met een schepje of wat dan ook. Die, die, uh, die hondendrol daarin kunt gooien. Maar dat je ook afsluit, zodat heel die stank ja, daar die niet stand... uit oh, ja, kan dus ja, ja, Dus dat ja, ja, ja, is ja, ja, ja, niet een soort zandbak ja. bak waar die honden in kunnen Nee, nee, nee. Het is de bedoeling... Ja, dit is gewoon echt een afvalbak op een paal ook. Uh, we hebben er een paar staan in geworden, een stuk of drie. En uh, vandaar ook uh, dat we erop door geborduurd hebben. Want aan de hoge wal staan er twee of drie. En die worden redelijk goed gebruikt. Dus, uh, en die staan er aan, aan, aan de rand zeg maar, bij de lei. daar in, in, die, hmm. uh, in, die, in die bocht, uh, ja. daar bij die woningen. En uh, dat heeft ons toch op het idee gebracht om dat uh, experiment ook maar eens een keer te verbreden. En te kijken of er dan echt gebruik van gemaakt gaat worden. Ik heb hier al eens eerder verteld, ik heb toch de indruk... alhoewel men vaak toch uh, ja, niet allemaal wil, uh, wil erkennen... maar dat er toch meer mensen met een scheepje rondlopen... Uh, als, uh, als vijf jaar geleden. En uh, ja, dat proberen we nu zelf als gemeente dan toch ook uh, op aan te haken. En te zeggen, van, het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Dat blijft, vind ik steeds zeker. Ja, dat is ja, uh, uh, zij moeten zorgen dat die hond netjes wordt opgevoed. Uh, want het ja. Dat moet volgens mij ook gewoon kunnen als pup. Je kunt die hond leren waar hij wel en niet... Hè, zijn behoefte moet doen. Um, maar goed, om daar zelf dan ook een steentje... dragen, ik zei te draaien. Van, nou, dan plaatsen we een aantal van die bakken. Dan kun je in ieder geval op een hele goede manier... kun je dan eh, die honden er al kwijt. En die maken we dan één keer in de week... maken we die bakken ook allemaal leeg. Mm -hmm. Op een aantal plaatsen komt dan ook nog... ik geloof op een stuk of vier. Dat is dan ook Robert het experiment... Een soort uh, houder met zakjes erin, ja. zodat je daar ook nog een zakje uit kunt trekken. En als je het dan niet van huis meeneemt, uh, om even te kijken, van ja uh, werkt dat? Er zijn ook allerlei hondenschepjes in de, in de, in de, of op de markt, moet ik zeggen, die je zou kunnen gebruiken. Dus uh, op zich, mogelijkheden genoeg, denk ik. Maar je wil proberen die hondenbezitter te stimuleren om er toch gebruik van te maken. Dus ja, ik hoop dat dat echt gaat lukken. Ja, want het is echt smerig. Ze is het al in die Ja, ik, ik vind... Ja, Een voor het voorstel, suggestie is misschien om die dingen ook te plaatsen bij uh, kinderspeelplaatsen. Uh, mm. uh, ik was laat, liep ik door de helle... Bij een kinderspeelplaats, wel hoor, er wordt zo'n hond uitgelaten. Ja. En in dezelfde ruimte waar kinderen, met hun schepjes en met dingen. Dan zit je dus in de hondenstronten. En ja, ik vind het behalve vies ook ontzettend asociaal. Het slaat neer op. Ja, maar dat denk ik, misschien als je daar ook die bakken, dan heb je ook. Want als, als, als, als, ik word altijd boos als ik het zie. En ik ja. zeg dat ook altijd tegen zo'n honden. Maar nou ben ik geen hondenliefhebber. Dus, ja. Ja, dat, ja. Maar jij spreekt die mensen aan. Ik spreek ze aan. Ja. ja, nou, dat vind ik niet ja, zo Ik, ik, ik spreek, spreek ze ook aan, zeker bij een kinder. Ik vind het vies. Ik ja. zeg meneer, dit is heel smerig. Het zijn vaak, man, ja, ja, vaak mannen, mannen ja. die dat ja. doen. Uh, ik vind, stel u voor dat u gaat in mijn stront zitten spelen. Uh, wordt altijd heel leeg. <lacht> ja. ja, ik ben daar fel op. <lacht> zo ja, ook ik ja. heb, klinkt wel goed. ja Ik heb ook een, een, een, een voortuin waarin wij ook geen hek hebben. Maar wel met een grasveld altijd zomers, als ik mijn tuin aan het doen ben, sta ik in de hondenstroom. Ja. En uh, uh, ja, als ik iemand betrap, dan ga ik er naartoe en dan zeg ik van, nou, mag ik hier bij u in de tuin ook poepen? Ja, natuurlijk. Ik vind het asociaal. Ja, ik ja, ik maar misschien uh, is het Misschien no. in, nou iets van, van die dialoog die zich dan ontspint. Uh, ja. <laughs> <laughs> of ze draaien zich om en denken dat mensen schek. zijn. Ja. Ja. ja, dat ja, is de of meeste. Zeggen ja. ze ook wel eens: ja, mevrouw, je hebt eigenlijk gelijk. Dat is. Eén keer gebeurd, ja. ja. Maar anders, ja, dat is één keer gebeurd. Maar ja, ik had geen, ik heb niks bij me en waar moet ik het dan laten? Ah, ja. en, uh, maar de meeste die vinden dat, nou, die doen net alsof ze je niet horen en, ja. en die, uh, die, die, die, die vinden het uh, of je moet uitkijken dat je niet ja, ja, dat je de ja, stroom ja. niet naar je hoofd geslingerd. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, op, ja dat zeker weten. <laughs> Want uh, <laughs> mensen. Zijn... <laughs> <laughs> nou ja, er zijn mensen heel asociaal. Ja, maar, dat dat is gaan zo, ze ja, doen. Ja, of je ja. krijgt een grote mond terug. Ja. ja, ik krijg een grote mond terug. Ja, dat lijkt mij ook niet ja. Ja, zo... Ja, maar nou, het nou, het, het kan bent. ook zo simpel zijn, lijkt mij. Ik bedoel, ja. Ja, dat je dan je hond... Aanlaat, maar de hond in de goot maakt, staat ook in de algemene plaatselijke verordening. Hè? Dat, wat, ik zei net al, wat is er nou moeilijker als, als een hond het kunstje leren? Dat, oh. dat moet toch gewoon kunnen, lijkt mij. Hè? Dat, uh, dan heeft er uh, weinig ja, tot niemand last van. hebben de, de van. bezit, was niet meer zo grote zeggenschap over hun honden dan vroeger, dat weet ik ook niet. Ja, nou ja, vroeger waren er misschien minder honden, was, was, was, was er ook meer nou, ruimte misschien in zijn algemeenheid. Toen, maar toen liepen die hondjes allemaal los, hè. Ja, maar ja. Maar toen, die, ik vroeger, hondjes, al, die liepen gewoon los. Maar, maar als je zegt dat ze het misschien niet meer weten, dan, dan is het misschien nog nuttig om, om hier ook nog maar voor de microfoon te vertellen hoe je zo'n hond dat leert. Ik ja, zelf, ik weet het niet. Ook, nou, maar, heel maar, veel maar. mensen trouwens met een pup of een klein ja. hondje dan, die gaan ook naar die hondencursussen. Nou, ik ga er toch vanuit, ik heb zelf ook geen hond, want... Uh, nee. Dat ze toch wel leren van die hoe dat dat lach. ook kan. Ja, ja. Dat wel, je gaat o, nou rieding. Ja. ja, je de hebt er ja. voor. Hondenpsychologen. psychologen. Ja, zeker, ja. ja. En hondencursus cursus kost nog veel geld. Ja, dat kost nog het geld. werkt altijd op mijn grof, op mijn lachspieren. En ik denk, ja, vroeger had het ook allemaal een rondje, nasties deden, gaven je een tik op zijn achterstof, op zijn snuit. Zo nee, ja. Tik op de snuit, tik op zijn snuit, En ja. ja. nee. dat mag nog steeds. Ik zou niet weten waarom. Ja, ja, die, maar ja, ik je weet maar nooit in <laughs> nee, Met die, ja, honden die honden De, nee, de, de, de hondenliefhebber die ja. nemen. Want er wordt gekeken welk type hond. En de ene hond is zo en de andere hond is dat. En dan moet je dan op Ja, Ik weet er het fijne ook niet van. Want ik word er ook een beetje lacherig van. Ja, ja. Maar je hebt ja, echt hondenpsycholoog. Ja, nou, ja, ja, ja. ja. Je hebt mensen die met grote lol naar zo'n cursus gaan. Ja, ja. ja, nee, dus ik zeg al. En dat is prima hè, dat die hond Zierig. ook uh, een fatsoenlijk gedrag leert. uitstekend. En dan weet die baas ook gelijk. Je, hoe Al dat je dat moet, moet aanpakken. Ja. <laughs> ja, maar ja, goed, dat zal ook niet het gras zijn, denk ik. Nee. Daarnaast, je hoeft er niet voor naar een cursus te gaan om te weten van wat je wel en niet moet doen. Nee, want toe. mensen weten dat gewoon. Ja. Ik bedoel, dat hoeven ze niet eens meer te leren. Is ze gewoon doen het een bewust beetje, fout. Een beetje, een ja, beetje nou, langzaam, wat ik wel eens te ho wat goed hoor heb gekregen van zo'n hondenbezitter, die, dus, die zei: Ja, het is openbaar gebied. Ik mag dat doen. Ja. Kijk, en, uh, ja. en, en toen we vroeger nog hondenbelasting hieven, toen werd ik ja. zeggen: ja, ik betaal daar belasting, dat hè? Ja, dus ja, ja. dat is dan een vrij brief om die hond ja, overal maar ja. te laten zitten schijten. Ja, ja, dat ja. gaat ja. natuurlijk niet op. Ja. Ja, dat is het eindzoek, want dan kun je ook al zeggen, de weg is openbaar, dus ik mag ook links rijden. Ja, onzin. Maar, maar, maar, over, maar over, nou, he, het over rijden, he, heb jij ook nog iets van doen met dat gedoe van de bussen, die allemaal gaan veranderen? De bussen, ik, uh, ik de, ben de, ook van de bus, ja. Ja, maar of dat vond ik toch wel opzienbarend... Dat die bussen gaan nu weer naar de provincie. Hè? Oh ja, ja. Uh, je bedoelt dat er een nieuwe ondernemer is. Ja, en dan gaan al die bussen weer opnieuw beschilderd worden. Maar nu stond er alweer een meer gedempter artikeltje in... dat ze dat toch maar op een ja. lange termijn... en die bushokjes moesten dan allemaal weer... Ja, en maar hebben hier in Goorlen niet hoor. Nee, nee, nee, nee dat, weer, dat, dat gaan bushokken. wij niet veranderen. Ja. ja, maar dat stond wel in de krant. Maar ja. daarom ben ik benieuwd naar wat jij... Er, ik denk dat nou, het zoveel geld gekost heeft. Nou, ja, dat is ook zo. Uh, nou, voor Golen verandert als het uh, goed is niks... In die zin, verandert wel wat. Vroeger viel de lijn, of de, de busdienst, viel onder Tilburg. Het ja. was vrij uitzonderlijk dat Golen viel onder de busdienst van Tilburg. Daarom hadden wij een redelijk dicht bussysteem. Om het uur, of om het half uur, en nu zelfs om de tien, tien minuten, minuten in de spits. Tien minuten spits ja. Ja. ja, Dus dat werkt prima. Ja. Uh, maar nu wordt dat inderdaad provinciaal, vallen we ook niet meer onder Tilburg. Oei. Dus in die zin, -oh. of dan wat gaat veranderen, ja dat zou kunnen, dat is nog niet zeker hoor. Uh, maar we moeten wel op onze Quivive uh, blijven. Uh, dus dat is één. Het andere is inderdaad, dat met die aanbesteding, daar is van alles misgegaan ook. Het afgelopen jaar heeft dat een hele geweest. Uiteindelijk is het nu Violia geworden, geloof ik dat het heet. De, naam, ja, dus de, de vroegere BBA. Ja. Dus, maar inderdaad, dat moet dan weer een nieuwe outfit krijgen en uh, gelukkig ja. is het dan wel zo dat alle buschauffeurs en zo wel allemaal zijn mee overgenomen. Zodat, dat was natuurlijk ja. ook nog uh, ook de vraag voor hun, hun werkgelegenheid uh, was ook in het ja. geding. Maar goed, dat, dat gelukkig allemaal wel. Maar ja, het zou best kunnen dat er natuurlijk toch wel uh, weer, nieuwe, uh, ja, weer nieuwe ontwikkelingen zijn, omdat een ja, nieuwe beheerder in dit geval daar ook weer anders naar kijkt en andere ideeën heeft. Nou ja, ik las dat, uh, eerst was ik, al die bussen worden weer opnieuw geschilderd, geen T-bus meer. Maar goed, dat, dat gas is al teruggenomen de laatste mm -hmm. 14 dagen. Nu gaan ze dat heel systematisch en op termijn ja. doen. Want ik dacht, het is toch te gek, net zijn al die bussen klaar. Ja. En ze gaan ook bussen vernieuwen, dat die uh, milieuvriendelijker ja, uh, rijden nou, en dat, zo. ja, ja, ja, dat, nou ja nou, dat, dat kan dat je meer, natuurlijk. dat is ja. heel goed. Maar ik vond, en die bushokjes waren ook weer niet meer goed, maar daar ja. hebben ze ook alweer gas op. De ja, ja, ja, ja, nee, maar dat door, we hebben die investeringen. net... wat hebben jullie daar nou nogal iets over te zeggen? Of in nee, spraak, of iets kun je uh, uiten, of wat kun je? Nee, we kunnen gewoon als gemeente reageren natuurlijk op plannen die er zijn. We kunnen sowieso natuurlijk altijd een boodschap achterlaten bij uh, de busbeheerder in dit geval. Violia, ik meen dat iets anders, maar zoiets is ja. het... Uh, ja, het is iets het is met, iets een met drie klinkers. drie klinkers, ja, maar ik weet ook niet precies. Menig veel, ja. Nou, in ieder geval, uh, daar lijkt het veel op. Uh, dus daar kunnen wij contact mee opnemen en zeggen van: als zij zelf al geen plannen hebben, om zelf daar uh, suggesties te doen. En vaak moet ik zeggen dat geldt ook voor de BBA. We willen ze kijken wat er dan mogelijk is. Dus ik ga er toch vanuit dat het ook in dit geval zal zijn. Maar er zijn nog geen concrete aanleidingen zeg maar, om er iets aan te veranderen. En denk je dan dat die 10 minuten regeling wel blijft? Dat hoop ik wel, want uh, is, is, die, die werkt goed. succes hoor. Ja. Ja dat merk ik. Ja, wel, ik vind de bussen sowieso regelmatig gerijden. Ja. Uh, um, je pakt nou inderdaad eerder de bus. En zeker zaterdag, als je de, die, die, die, ja, die oude piekenbus hebt, ja. hè, dat je maar voor 50 eurocent cent heen en weer. Ja. Zaterdag is de bus altijd hartstikke vol. Dus, ja, dat is ja, dat is ideaal. Je stapt ook in het centrum uit ja. van Tilburg. en uh, Vrij... hier, ja, hier heb je twee grote opstapplaatsen, maar verder kun je natuurlijk ook nog op een aantal haltes opstappen. Dus ik, ik ben ook best content zeg maar, ja. met hetgene wat er tot nu toe gebeurt. We moeten alleen nog kijken of we het nog kunnen uitbreiden. Ja, zo'n 10 minuten dienst is eigenlijk ook handig, want hoef je eigenlijk niet eens meer te weten hoe laat de bus gaat. Nee, nee, ja, ga ja. ja, dan ga je, je daar naartoe en dan weet de bus je van, nou, ik hoef nooit heel langer te laten dan een ja. Dat is wel handig, ja, want, want het uh, verschil tussen het, uh, wat er op het uh, tijdstabel staat en uh, wat er aangekondigd staat, in, uh, dat, uh, dat werkt af, hè, dat is niet hetzelfde. Dus, dus dan weet je ook niet meer waar je naar nou moet kijken, naar, nee. naar, naar het geschreven of naar, naar, naar, naar die lettertjes die telkens telkens Ja, starten. ik kijk altijd naar die lettertjes ja. die boven me. Ja, als, als het, ja. het uh, systeem goed weet, en dat moest me in het begin onder de knie krijgen... een dynamisch uh, dynamisch nou, ja, nou In ieder Zij geval namen. dynamisch weergeven. Van, het duurt nog zo lang tot de bus ja, er is. Ja. Nog vijf minuten, vier minuten. Of dat geeft je op de tijd aan. Ja, dat werkt ook prima. Ja. Want het is ook psychologisch uh, uh, bedacht, of niet bedacht, maar waar. Dat het niet zo erg is om te wachten. Als je maar weet hoe lang dat je hoe moet wachten. Ja. ja, dat is zeker. Ja, dus dat werkt dat, een... dat ja. hier ook op deze manier. En zeker bij sommige mooie bushokken. Ik vind uh, je staat best goed nou Je staat oh, goed ik vind wel wel voor je genoeg daar te wachten. Nou, ik vind ja. het lelijk lelijk. Oh, oh, ik vind die bij oh, ja, de vind Flitsburg een prachtige ja. bushok. Ja, de meeste mensen vinden ze ja. mooi, maar ik vind ze wel zo. Ja, smaken kunnen verschillen. Ja, verschillen Maar je staat er wel comfortabel. En uh, ja, ik vind wel een, echt een verbetering. Dus ik hoop maar dat dat een beetje zo blijft. Dat hoop dat ik, dat ik ook. Daar zullen we ook ons best voor doen. Want de het de is uitermate belangrijk. Kijk, willen we die mensen in die bus krijgen nog meer dan nu... dan moet je namelijk met de goede ja. dienstregeling komen. Ja, en de gemeente ja, dus. Zilburg heeft ook uh, afgewezen om Zo'n uh, hoe heet zoiets ook alweer? Zo'n verzamelplaats waar je allemaal met de bus naartoe gaat of met de auto naartoe gaat. En oh, zo'n transferie. Transferie, Dat hebben ze afgestemd, hè? Ja, dat heb ik, ja, dat heb ik ook maar uit de Tilburgs curie of zo gehaald. 160.000 dat was te veel. Oh, ja. Terwijl ik denk, nou, de Alle grote plaatsen een in Nederland die hebben dat. Uitgaven, ja. dat is toch wel echt de moeite waard. Hè? Ja. Ik vind dat als ik al een keer naar de stad ga, een grote stad met de auto, maar meestal ga ik dan met de trein. Dan uh, is het een heel goed systeem. Ja. In Utrecht bijvoorbeeld werkt het perfect. Ja, in Groningen, ja. En Amsterdam, overal heb je het. Ja. Ja. Dus, ja, maar niet, Tilburg uh, heeft het niet gedaan. Nee, dat las ik ook, maar de beweegredenen die ken ik dan niet. En uh, ik weet ook niet of ze daar al een uh, plaats voor in ingedaagd hadden waar dat dan uh, zou moeten gebeuren. Maar goed, het gaat helemaal niet door. Dus, nee, het gaat niet uh, door, ja. want ze vinden het veel te duur. Ja. Terwijl ik dacht, nou dat is zijn geld wel waard hoor. Nou ja, kijk, wij zijn allemaal uh, gebonden aan Tilburg, zeg maar. Ook ja. op een aantal uh, terreinen. En als je met de auto naar de staat gaat, en zeker op zaterdag, er is, het ik door, door, ik door door door is niet te komen. Ik ga nee, nooit met, uh, nee. met de auto. De nee. nee, dan is die piekenbus ideaal. Die is echt ja. ideaal. Ja. 50 eurocent. En, en, het, en het is ja. ook, denk ja. ik, goed voor, de, voor de, al die vuile, vieze lucht ja. die rond ja. de nou. ringbaan hangt. Hè? Want Tilburg mm. is toch nog steeds een van de vieste ja. steden nou. van Brabant, hè? Rond die ringbanen. En, nou, en, uh, wat, wat hopelijk ook nog gaat. En hopelijk, komt er, op, komt er op, ook nog, dat, ook uh, dat uh, hopelijk gratis openbaar vervoer in Braille. Ja, dat is helemaal... Uh, dus we moeten even de provinciale statenverkiezingen ja. ja. afwachten. En ja. dan uh, ja. hebben we toch wel kans ja, dat ik dat heb ook in wordt. Ja, ik denk dat al de van. Manier... Ik ben al oud genoeg om ervan te profiteren. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, zit al, uh, ik zit al voor niks in de bus. Oh. Ik denk Je dat het een van de manieren is om, om ja. uit die auto te komen. Zorgen voor goed en goedkoop openbaar vervoer. Ja. Ja, ja, dat, dat is ook. Want ik merk ja, maar... nu al met deze gunstige busrit, busroutes... of ik pak de fiets en als het regent pak ik de bus... Ja. Ja. Dat, uh... ah, dat is ook ja. zo en uh, we merken dat ook steeds meer dus ik hoop dat we dat uh, door maar jullie zetten. hebben daar geen actief beleid op naar de, naar de provincie nee dat hadden we wel toen die busroute veranderde dan echt? in Gorinchem ja. dus ja. hebben we heel nadrukkelijk hebben we ons daarmee bemoeid ja. en maar nu ja, nu met heel die overnamen en zo daar hebben we niks mee te maken gehad want dat gaat echt tussen de busondernemer en de provincie ja maar nou heeft dat zijn beslag ja als het dan en weer gaan, gaan jullie daar dan niet induiken om te zeggen we willen het graag zo mooi houden als het nu is ja wel, wel van niet we gaan weer die alle bussen. Hokjes of halters opruimen en daar iets nieuws van neerzetten. Nee, we gaan wel kijken trouwens of we er een aantal kunnen aanpassen met de hoogte van de instappen en zo. Hè? Dat eh, ook wel, zeker wat oudere mensen makkelijker de bus in en uit kunnen, of met de kinderwagen, of eh, eh, ja, welk eh, materiaal dat je dan ook maar bij hebt. Dus dat uh, gaan we ook nog uh, kijken of we daar wat aan kunnen doen. Goed, goed. Oh, we kijken het en we houden uit. eruit. Uh, ja, we, gaan gaan nou, we hebben het toch weer belangrijke met, met veel dingen. dank besproken. aan Henk van Boksel uh, voor je komst en voor de onderwerpen die je hier behandeld hebt. Geen, Piet Wierks ook bedankt. Uh, Suzanne Spermon uh, Techniek, bedankt voor uh, de technische assistentie uh, vanavond bij, dit, uh, bij deze Godse Kring. Die elke dag wordt uitgezonden heruitgezonden van uh, 9.30 uur 30 tot uh, 10.30 uur. 30. Op de kabel 87.5 in de ether 105.6. Dit was Golse Kringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende week.